maar hoopt dat er rekening wordt gehouden met mensen die het OV gebruiken... om met de feestdagen naar familie te reizen. De politie van Zwolle onderzoekt een schietpartij... bij een cultureel centrum in het noorden van de stad. Bij het gebouw zijn op straat hulzen gevonden. Volgens ooggetuigen reden er na de schietpartij twee auto's weg. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Kickboxer Rico Verhoeven heeft de wereldtitel in het zwaargewicht geprolongeerd. Zijn tegenstander Badr Hari gaf geblesseerd op in de derde ronde... Hij kwam verkeerd terecht en had een blessure aan zijn enkel. Drie jaar geleden stonden de twee voor het laatst tegenover elkaar... ook toen moest Badr Hari de strijd geblesseerd staken. De wedstrijd was in een uitverkocht Gelre in Arnhem. Naar de tv-uitzending keken 3,5 miljoen mensen. Komende weken is voor het eerst in 200 jaar geen kerstnachtmis in de Notre-Dame in Parijs. De 850 jaar oude kathedraal werd in april door brand verwoest... en het herstelwerk gaat jaren duren... De mis op kerstavond wordt verplaatst naar een naastgelegen kerk. Bij de brand in april werd onder meer het dak van de Notre-Dame zwaar beschadigd. Ook kunstwerken liepen schade op, maar de belangrijkste reliquieën zijn gered. In Berlijn is gisteravond een kerstmarkt ontruimd... en dat de politie een melding had gekregen van een verdacht voorwerp. Het gaat om dezelfde markt waar drie jaar geleden een terrorist twaalf mensen doodreed met een vrachtwagen. Op het terrein is urenlang onderzoek gedaan, maar er is uiteindelijk niets gevonden... Twee mannen die zich in de ogen van de politie verdacht gedroegen, zijn aangehouden, maar werden een paar uur later weer vrijgelaten. Het weer bewolkt en af en toe regen. Tegen de avond wordt het droog en het wordt vanmiddag een graad of acht. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. is de sonbakker van de ANWB. Er staan geen files. Ja, ja, ja, ja.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 Goedemorgen, het is uh, zondag. We zitten midden in de donkere dagen voor kerstmis, zou ik maar zeggen. Het is uh, acht uur en dat betekent dan wederom ZFM Klassiek. En we gaan er vandaag een, uh, toch wel een speciaal uh, verhaal van maken, want uh, we hebben vandaag... Uh, gewoon de normale klassieke stukken, maar we gaan uh, zo ertussen door mooie klassieke kerstmuziek laten horen. Mooie koren, mooie carols. Echt gewoon om u een klein beetje in die kerstveer te brengen, want per slotverrekening over enkele dagen is het zover. Uh, dus um, we doen het heel speciaal en we beginnen vandaag maar even met een kleine terugblik. En die terugblik is eigenlijk een beetje op de finale van het prachtige programma Maestro. Waar uh, Lucas Hamming en uh, Monique. Nou, Hendricks. Ja, streden om de grote eer. En beiden een stuk moesten dirigeren uit de Vijfde Symfonie van Beethoven. Zorg, maar een heel kort stukje hoor trouwens. Maar uh, om u toch nog eventjes uh, uh, te laten horen hoe de grote mensen dat dirigeren, ga ik u een historische opname laten horen van dit prachtige stuk van deze heroïsche symfonie van Beethoven. Um, het is een historische opname, het is een oude opname, dat vooral ook. Hij is nog mono zelfs, uh, maar de combinatie is zo uniek dat ik het toch niet uh, wil onthouden. Um, Herbert von Karian, dat is de dirigent met het Philharmonia Orkest. En uh, ik denk dat dat de Berliner uh, Philharmoniker is, want daar trad hij heel veel mee op. Dus um, we gaan luisteren naar het eerste deel uit de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven in C mineur. Hier komt het eerste deel en luister en huiver. Het is een historische opname. Hij was zelfs nog in, in mono. Later zijn er ook wel stereo-versies van gekomen. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. Herbert van Kariaan samen met het Philharmonia Orkest. En uh, in het eerste deel uit die beroemde heroïsche vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven. We gaan verder met uh, iets heel anders nu. Ik zei het al, we gaan uh, proberen om ook een beetje de kerststemming erin te houden. Maar we wisselen het wel af, dus met andere mooie klassieke muziek. Nu gaan we naar Bach. En van hem gaan wij luisteren naar een koraal... Uh, uit de kantaten Erfreute Zeit im Neuen Dat is Bach's werken Werkenverzeichnicht nummer 83. Daaruit het vijfde deel: Het Koraal. Es ist das hell und selig licht. Jan Sebastian Bach die schreef het stuk, zoals ik al zei. En uh, ja, we gaan weer luisteren naar zo'n fantastische countertenor. Twee zelfs. Alex Potter is een van de countertenors. Uh, Jan Borner, zal het wel zijn, countertenor. Julius Pfeiffer, een gewone tenor. En dan ook nog Marcus Fleisch, Bas Bariton. En uh, zij doen dat allemaal samen met het orkester der J.S. Bach Stiftung onder leiding van Rudolf Lutz. En u weet het, zo'n countertenor, dat is een mannenstem die eigenlijk het bereik heeft van een, uh, van, een, ja, van een damesalt, zal ik maar zeggen. Dus dat is heel mooi. Goed, we gaan er naar luisteren. Yeah. Het is niet zo erg lang, maar het is wel heel erg mooi. Deze prachtige mannenstemmen bij dit fantastische stuk van Johan-Sebastiaan Bach. Uh, ik zei het al, een beetje de uh, kerstfeer uh, we wisselen we af en, uh, met wat andere muziek. En we gaan dus nu naar Richard Wagner. Parsifal, WWV 111, derde acte, prelude. Richard Wagner schreef het, dat zei ik al. En het is een prachtige uitvoering van het Koninklijk Concertgebouworkest. Onder leiding van Daniele Gatti. En daar gaan we nu naar luisteren. Soms heb je dat, hè? Dan uh, hebben ze zo'n prachtig stuk en dan wordt het gewoon uh, zomaar afgebroken. Dat is uh, eigenlijk wel jammer. Maar goed, het was ook een uh, prelude. En een prelude betekent dan ook weer een voorspel. Um, dat was hem. Richard Wagners Parsifal. En nu gaan we iets heel anders doen. Ik zei het al. We gaan uh, in deze 88ste uitzending gaan we ook een beetje vooruitblikken naar uh, kerstmis. En dat is best wel mooi. Uh, niet zomaar de populaire kerstdeuntjes die u de hele week al op de radio hoort. Uh, maar gewoon wat mooie klassieke bewerkingen daarvan. En een van de eerste die ik u ga uh, la laten horen is het liedje Ding Dong Merrily on a High. Het is onbekend wie het, uh, wie het geschreven heeft. Het is een zogenaamde traditional. Maar uh, we gaan uh, luisteren naar The Choir of Clare College... Uh, en het Cambridge Orchestra of Clare College. En ook nog, uh, dat komt allemaal uit uh, Cambridge vandaan. En het geheel dat staat onder de leiding, de bezielende leiding mag ik wel zeggen, van John Rutter. Anders dan, de, zeg maar, de, die, die, die commerciële kerstmeuk die je dan altijd hoort. Dit vind ik eigenlijk wel mooi. Ik heb helemaal niets met kerstmuziek, laat ik er eerlijk zijn. Maar ja, die klassieke bewerkingen en prachtige koorzang, dat vind ik dan toch allemaal weer wel de moeite waard. We gaan naar El Sitio de Zaragoza. En dat is een traditional. Uh, dat betekent eigenlijk meer of meer dat de componist ervan uh, onbekend is en dat het gewoon ergens ooit eens een keer. Is ontstaan, maar dat men niet heeft kunnen achterhalen uh, waar. Het orkestra Sinfonica de Silver André. Dat uh, is uh, de uitvoerende. Gaat u ervan genieten? Hier komt het. Niet ontzettend leuk. Ik vond het wel heel erg leuk. Uh, een beetje Spaans temperament natuurlijk. Dat mag er af van in. Het, is, uh, het, is wel een, een, het was natuurlijk een wat oudere opname. Dat kon u, kon u ook wel duidelijk horen. De geluidskwaliteit was niet helemaal optimaal. Maar dat heb je nog helemaal als je oudere opnames ook de revue laat passeren. Daar zal u zometeen nog een voorbeeld van horen. Dan is de geluidskwaliteit natuurlijk niet helemaal optimaal. En toen ging er een telefoon. Die... Uh, die leg ik even naast me neer, want ik ben even een aankondiging doen. Dus degene die aan de telefoon is moet maar heel even wachten. We gaan uh, verder met, uh, nou ja, weer zo'n prachtig koor. De King's uh, Singers uh, from Cambridge. Onder leiding van uh, diezelfde John Rutter. Of ik en het stuk wat... Uh, nee, ik moet het anders zeggen. Ik zeg het verkeerd. Zie je wel, ik raak helemaal in de war. De Cambridge Singers onder leiding van John Rutter. En die gaan zingen The Holly and the Ivy. En dat is wederom een uh, traditional. Hele mooie traditional. Ja, ik vind dat echt ik vind dat zo verschrikkelijk mooi, die koorzang. En uh, dit was wel weer een echt subliem staaltje daarvan. Uh, ja, er werd even gebeld. Gelukkig was het een uh, CFM-collega, dus dan mag dat. Uh, <laughs> maar uh, nu gaan we gewoon weer uh, over tot de orde uh, van de dag. En ik had het uh, net al over uh, historische uh, opnames, eh, dames en heren. En daar is het volgende stuk wat wij gaan luisteren, eh, ook een van. Het komt uit de opera Turando. Die is natuurlijk van Giacomo Puccini. En daar zit een heel verschrikkelijk beroemd stuk in wat door alle grote opera tenoren wel gezongen is, Pavarotti, noem ze allemaal maar op. Uh, en ik ga u uh, nu een opname laten horen, een historische opname wel te verstaan... van een uh, hele beroemde zanger die al jarenlang dood is, helaas. Uh, het, uh, hij wordt begeleid door het RCA Victor Orchestra onder leiding van Ray Heindorf. En de zanger, en u zond hem, de ouderen onder u kennen hem zeker... Dat is Mario Lanza. <zoran> nella tua fredda stanza qua Een uh, oudere opname, want ik zei, die man is al heel lang niet meer onder ons. Mario Lanza dus. En ik vond het toch wel weer heel erg mooi om dat eens terug te horen. Ondanks dat dan de geluidskwaliteit niet meer helemaal is. Zoals we dat vandaag de dag gewend zijn. Um, Nessendorma dus uit Turando van Puccini. We gaan verder weer met dat fantastische koor uit Engeland. De uh, uh, Choir of Kings College uit Cambridge. En deze keer staan ze onder leiding van uh, Stephen Cleobury. Uh, er wordt bijgespeeld door Guy Johnston op cello, David Good op orgel. En zij gaan een prachtig stuk zingen dat geschreven is uh, door een communist waar ik nog nooit van gehoord had, maar dat doet er niet toe. Henry, Henry Gauntlet. En zij uh, gaan zingen het prachtige stuk Once in Royal David's City. en dan met een heerlijke koptelefoon op. En ondanks dat ik helemaal niet zo, zo uh, religieus ben en zo er eigenlijk niks mee heb... ...zit ik toch wel een beetje mijn kippenvel. Want het is wel ontzettend mooi. En daar schijnen die Engelsen die hebben daar een beetje patent op. Hè? Dit soort prachtige, om dit soort Christmas carols, om dat zo maar eens te noemen... ...op deze manier uit te voeren. Geweldig mooi. Uh, ik heb ervan genoten. Ik hoop u ook een beetje. We gaan nu naar een pianoconcert, en wel het pianoconcert in S majeur, opus 73, deel 2, Adagio un poco morso. En het is geschreven door Ludwig van Beethoven. Uh, nou, is het altijd zo dat je soms informatie krijgt uh, waar je die stukken vandaan haalt, die niet altijd helemaal compleet is. Dus wie de pianist is, dat uh, vertelt de historie even niet. Wel dat u gaat luisteren naar de Wien Wieners Philharmoniker onder leiding van Sir Simon Rattle. Dat dan weer wel. En hier eindigt dat stuk, want dan komt het volgende deel. Dat gaat al uh, naadloos in elkaar over. Dit komt natuurlijk uit het uh, <coughs> vijfde pianoconcert van Beethoven. Het zogenaamde Keizerconcert. En hij heeft er maar vijf geschreven, dus dat was het laatste pianoconcert dat hij schreef. Um, het zit er even op. Het eerste uur is klaar. En uh, we gaan even luisteren naar het wereldnieuws. En daarna kom ik bij u terug met nog veel meer mooie klassieke muziek. Ik zou zeggen tot aan de andere kant van... News!